Tom Barman, net na Magnus in de martel van Overijs. Magnus staat de laatste weken verschillende keren op dat Van waar die plotse revival van Magnus, als ik okay, mag zeggen? We, we zijn lang met days weg geweest, dus uh, dan kan het al niet. En uh, we gaan een single uitbrengen binnenkort. Maar dat wisten de mensen niet die, we, die ons boekten. Dus er was gewoon vraag en voilà, we doen dat graag. En we draaien MC uh, waar, we, we, we draaien de elektro en de techno die ons aanstaat. Dus, uh, en we staan op goede dingen. Dus dat is fijn, we moeten een doorfestival doen, 10 door days. Uh, maar een revival zou ik dat nou, nee, nou niet noemen. Ik bedoel, ons plaat is oké, okay, is al een tijdje uit, Maar om nu te zeggen, een revival is een beetje overdreven. Tien dagen geleden zag ik je in Kortrijk alleen. Wat is het verschil dan als DJ alleen en hier met CJ Bolland? Het is iets gehaarder met de CJ, denk ik. Ik denk dat jij daar ook wel kunt van kunt getuigen. Dat klopt. Uh, maar okay, ik heb niks tegen harde muziek, maar soms heb ik zoiets van: echt een zware techno moet hem niet gaan. Maar bon, hij heeft ook, soms vindt hij dingen die kickspelen te soft, dus voilà, we moeten een beetje dat van elkaar verdragen. Het verschil is ook het MC'en. En, en, um, en voilà, ik heb meer tijd om zo wat, ja, te dansen, en ozel te doen en wat te zingen. Met Magnus, als ik alleen ben, ben ik hier aan het uit aan het draaien. Dus het heeft uh, zijn voor en nadelen, maar ik doe ze allebei even graag eigenlijk. Wordt er vooraf iets afgesproken? Totaal niet. Het enige dat wordt afgesproken is het uur <laughs> en de plaats. Je zegt een nieuwe single en een nieuwe cd, daar zijn ook geruchten van, is dat... klopt dat? Nee, nee, we zijn een days bezig, dus we hebben nu acht nummers geschreven en we willen het begin in de zomer opnemen en uh, die komt uit begin volgend jaar. Maar nu is een volle cd, dat zit er momenteel niet in. Maar zeker een single, we zijn er aan bezig en het is een schone denk ik, maar het is een hardnekkige, dus het zal nog even duren. En de studio in Antwerpen is nog niet af? Binnen twee weken. Ik heb ook gelezen dat je op Blue Note samen met Maro gaat draaien. Wat moeten we daarvan verwachten? Ja, wel, dat is een jazzfestival. Dus, uh, we gaan ons goede jazzplaten bovenaan halen. Niet, niet te moeilijk, want daar is niemand bij gebouwd. Maar een like mijn compilatie uh, die ik heb gedaan voor Blue Note. Dus uh, Ik vind het heel plezant, omdat dat iets helemaal anders is dan dit. Je moet niet zo laat spelen. Mensen moeten niet noodzakelijk dansen. Mensen kunnen gewoon in het gras zitten, sigaretje paffen en ik vind het, het grootste compliment vind ik als ze komen vragen wat dat is. En dat is met jazz veel meer dan pakweg met techno. Want dan is het toch veel te laat. Zoveel jaren geleden, toen je met deze begon, had je ooit gedacht dat je hier zo elektro zou draaien? Goh, ik heb vroeger, weet je, in de cartoons organiseerde ik concerten in de dingen, en daar speelde ik alles door elkaar. Ik heb eigenlijk zo elektro kick gehad, was sowieso de jaren 80, maar dan daarna, uh, met zo de MOAX, label en zo, weet je wel, die je draait, die een trip-hop en die een breakbeat en zo, ik ben ik erin, of je via drum and bass. Dus om maar te zeggen dat ik dan eigenlijk zo twee keer in de week zou draaien, nee, dat had ik nooit gedacht. Nu komt de zomer eraan, vele feestjes, vele festivals. Gaat Tom Berman eigenlijk zelf nog uit? Wat uh, deze is, deze is natuurlijk een uh, groot deel van het uitgaan ook. Uh, want ik kan bedoel, ik drink wel een vodka als ik speel. Als ik met deze dat is dat bijvoorbeeld veel cleaner, omdat je er veel meer bij moet zijn. Dus dit is voor mij uitgaan, dat is pleasant. Maar voor de rest ben ik meer als een tijd zo maar gewoon op café. Laatste vraag, over vodka gesproken. Vorige week zei ik je uh, appelsap met vodka en nooit. iets... Wat de fuck was dat? Vatkapelsap doen ze dat. Ken je dat niet? Nee. Dat is een vatkapelsap. Goed. Dat is ga lekker. Moet proeven. Ja, goed. Ja, maar voilà. ik zal, ik zal, wacht, zal Hij is nu aan het proeven. Hij is nu het glas aan het vastpakken. Mm. En? No. Not bad at all. Even laten houden. Dank u, Tom Barman. Beetje zoet, maar wat.